Die heeft inmiddels dat peloton, waardoor die werd teruggepakt, ook moeten laten gaan. Ik kijk even om. Is inmiddels ook al overstoken door Niemi Etch. Nee, Geesink gaat niet meer terugkeren in het peloton. Misschien nog in de afdaling. Alhoewel, dit is zeker al wel een minuut hoor. Wat achter ligt op het peloton betekent dat we nog twee Nederlanders overhouden. In het uh, peloton principal. Zoals ze dat altijd zo mooi noemen in het Frans. En dat zijn Laurens ten Dam en uh, Bouke Mollema. Nu gaat ook Tom Danielsen eraf namens uh, de ploeg van Garmin. En daarvoor rijdt ook nog een heel plukje waar ik in ieder geval ook de Luxemburgse Laurent Didier zie zitten, een van de Luxemburgse talenten. En volgens mij Kirienka zie zitten. Dat betekent dat, uh, uh, dat betekent dat Christopher Froome weer een knecht kwijt is en nog maar twee knechten over heeft vooraan in dat peloton. We zien de sneeuw op de top van de Porte Pellaire. We zijn er bijna nog een kilometer of 3,5 denk ik zo'n beetje. En dan is ook het peloton boven gegaan. Yo. Jazeker, dan is ook het peloton boven. Ik krijg ook de melding dat TJ van Garderen eraf zou zijn gegaan. En dat betekent dat we weer een man kwijt zijn. Nou, als je het bij elkaar optelt, de mannen die voor het klassement wilden gaan. Bout Poels, Damiano Koenego, Hesjedal. Föclair nemen we dan toch maar voor het gemak mee. Geesink hadden we al geen rekening meer mee gehouden. Met die 8,5 minuut achterstand. Rein mee. nu dus ook van Garderen. Dan is het toch een aardig slagveld. En dat peloton dunt maar steeds verder uit. Dankzij het kopwerk van de knechten van Christopher Froome, het peloton nu op 1 minuut en 1 seconde van de koploper Nairo Quintana. Kijken we even op Wimbledon. De finale bij de vrouwen tussen Marion Bartoli en Sabine Lisicki Heeft Lisicki het weer een beetje te pakken, Marcella? Nou, het gaat iets beter dan in de eerste set, maar dan een heel klein beetje. Uh, jammer dat ze niet die laatste servicebeurt van Bartoli kon breken. Ze had daar vier mogelijkheden in een game die uh, ja, langer dan 10 minuten duurde. Daar had ze op een 2-0 voorsprong kunnen komen... Bartoli knokte zich terug naar 1 gelijk. En brak daarna de, de service van Lissiki. Dus Bartoli leidt met 6-1 en 2-1. En ja, kijk, logisch dat Lissiki nerveus is begonnen aan, aan deze verhalen. Dat, dat doen ze allemaal, die eerste 3, 4 games. Maar wat ik niet begrijp is dat ze zich te veel richt op Bartoli. Het spel van die dubbelhandige Française is heel erg goed, maar ja, ze wilde dropshortjes spelen, korte crossballen en wat is haar eigen kracht? Dat is goed serveren en dan de volgende klap, een uh, volgende bal, een klap uitdelen met haar voorhand. En dat heb ik er helemaal niet zin in doen. Dus. Kortom, ze speelt haar eigen spel niet. Ja, en dan word je steeds nerveuzer als het niet gaat. Dus het ziet er niet goed uit voor Lissiki... die toch licht favoriet was voorafgaand aan deze finale. Maar ja, totaal wordt weggespeeld door een ja, hele constante Bartoli. 6-1, 2-1 dus voor die Française. Um, nou ja, kijken of Lissiki nog ergens een gaatje kan vinden. Ja, mooi hoor, zo langs de sneeuw. Maar het is zwaar, hè? heel zwaar. Hoe lang nog naar de top voor Kentana? Het uh, is niet ver meer voor Quintana, want hij rijdt inderdaad in de buurt van die sneeuwplekken. Die ziet hij aan de linkerkant ziet hij die liggen, terwijl we nu weer een losser krijgen uit het peloton. Andreas Kleuden moet eraf, man van Radio Shack. Ja, hij is op leeftijd, maar je zou toch verwachten dat hij er wat langer bij kan blijven. Dan kijk ik even ook nog hier aan de achterkant van het peloton, waar we ook uh, wat mensen daar uh, zien rijden. Daar zien we ook uh, Dia bijvoorbeeld zitten. Ook daarvan hadden we wel verwacht dat hij erbij zou blijven. Maar het is niet ver meer hoor, tot de top... voor de dat eerste peloton dat nog steeds gemend wordt door de knechten van Christopher Froome. En die gaan zo meteen Igor Anton oprapen. Contador zie ik daar ook nog keurig daar in het wiel zitten. Gooit wat water over het hoofd heen. Laurens den Dam, die opmerkelijk sterk rijdt zit daar ook nog steeds vooraan. En hier aan de achterkant van het peloton, derde van achteren. Daar zie ik ook Bauke Mollema schokschouderend zitten. Maar we weten dat dat zijn stijl is. Dat hebben we wel gezien in de ronde van Zwitserland. Eén koploper, Quintana, één achtervolger, Pierre Rolland. en dan dat. De achtervolgende peloton op precies één minuut en uh, Mollema heeft het moeilijk hoor inderdaad, die, die zakt wel een beetje naar achter terwijl inderdaad, die uh, hadden we de woorden uit de mond het uh, goede rijden van Tendam opvalt, Tendam is echt heel goed Christophe uh, Rieblol heeft inmiddels ook die groep uh, moeten laten gaan, inderdaad TJ van Garderen, die is er uh, ook af, de schaduwkopman zeg maar bij BMC, voor het geval dat het uh, uh, mis zou gaan met Cadel Evans, maar Cadel Evans zit gewoon nog in dat peloton, zat zo in zevende, achtste positie daarnet terwijl van Garderen er dus af is. Velits is er ook afgegaan. Morabito en Malakarne zijn er afgegaan. Vooraan heeft Christopher Firm met zijn Skytrain nog maar een klein treintje over. Het zijn nog twee knechten als ik het goed kan zien voor Christopher Firm in die laatste kilometers waar die weg zo heel mooi zichtzachend in die zetvorm omhoog loopt. Langs die uh, grasvelden. Dat peloton dat wurmt zich daar tussen het publiek door omhoog. Het is niet mega mega mega druk. Tuurlijk er staat publiek. Tuurlijk links en rechts van de weg is is het helemaal bezet. Maar het is uh, uh, nog niet de extreme gekte. Zoals we wel eens hebben meegemaakt in de Tour de France. Peloton ook dus bijna boven in de jacht. Uh, op de koploper op Quintana even kijken. Waar zit Mollema? Hangt hij er nog bij? Ja. Nog steeds in twee na laatste positie, Gio. Ja, Talensky die zit er ook vlakbij. Andrew Talensky. En dat betekent dat Mollema echt moet oppassen. Want als hij dadelijk aan het elastiek gaat, ja, als hij eraf gaat, dan, uh, dan zal hij het verschrikkelijk moeilijk krijgen. Ik zie trouwens ook wel dat Contador nog veel helpers heeft. Hoor. Die heeft nog Drie man bij zich, terwijl Froome slechts twee helpers heeft. Nou, van Tendam weten we het. Tendam en Mollema allebei namens Belkin, namens Vacan helemaal niemand erin. Namens Argo Shimano, uiteraard niemand. Dat hadden we ook niet verwacht in deze etappe. En het tempo in het peloton gaat weer omhoog. Terwijl de koploper inmiddels in de laatste kilometer is voor de top. Alla, Nairo Quintana, de jonge Columbiaan. 30 seconden voorsprong heeft hij op de nummer 2 in de wedstrijd op Pierre Roland. En die gaat gewoon weer lekker kostbaar. Punten pakken voor het bergklassement. Want ja, dit gaat tellen hoor. Bergen van de buitencategorie. Nu rijdt Quintana toch echt wel tussen een haag van het publiek door. Bovenop de top staan toch nog wel wat mensen. Hij is nog 600 kilometer verwijderd van de top. En uh, daar zaten er niet alleen veel mensen. maar ook veel wind. Als je boven de boomgrens uitkomt, wat we natuurlijk inmiddels zijn. We gaan niet voor niets naar de hoogste top uit deze ronde van Frankrijk. De souvenir Henri de Grange. Daar waait de wind echt, echt keihard. Hoor. Daar heeft die windvrij spel. Peloton ook inmiddels binnen de laatste kilometer van de top van deze prachtige klim. De Porte Pelleherre. Tempo gaat weer omhoog. Echt dik boven de 25 kilometer per uur op zo'n stijlgedeelte. Eens dus even kijken. Mollema, Mollema, Bauke Mollema. Waar hang je uit? Ja, hij zit er nog steeds bij. Net als Laurens ten Dam. Compliment hoor voor Laurens ten Dam. Hij maakt ook een hele, hele goede indruk. Terwijl daar achteraan bij dat peloton weer wat renners gelost worden. We zitten in de buurt van Andreas Kleuden, de Duitse veteraan. Die heeft dat peloton, en net als dus Zubaldia, moeten laten gaan. Ga je dadelijk nog een andere man oprapen die toch heel aardig kan klimmen. Nicholas Roach, uh, die moest er ook af, de man van AG Deuzer, Terwijl wij weer kijken naar Quintana die nu bijna boven is. 1 minuut en 3 seconden is de voorsprong op het peloton. En hij komt nu over de streep. Nairo Quintana is over de top van de Col de Paillère. Dat kreng in de Pyreneeën, want iets anders kun je het niet noemen. Want het is een vervelende berg, een lastige klim, smal. Het is af en toe stijl, het is winderig inderdaad, want het is compleet open. En hier komt Pierre Rolland. Ben ik benieuwd naar de achterstand van Roland. Er staan wat verzorgers daarboven bij die top. Die natuurlijk nog even wat bidonnetjes willen geven, nog wat etensakjes. En dan komt ook Roland daar over de streep. En zijn we inmiddels precies 30 seconden onderweg voor Pierre Rolland, die nu in de vechten weer het volgende massief ziet opduiken. Hij kan naar beneden. We krijgen weer een demarage uit het peloton. Het is uh, Nieuwe, de ja, tweede kopman eigenlijk van uh, Euskaltel. De kopman naast uh, Igor Anton. En hij probeert het vlak voor de top. Dan denk ik dat hij toch wel uh, probeert een spectaculaire afdaling in te gaan. Want hij doet het vlak voor de top. En hij komt nu over de streep op. Even kijken. Ja, 58 seconden van de leider in de wedstrijd. Het zit allemaal nog dicht bij elkaar. Het kan nog alle kanten op, want nu komt de peloton over de streep met Laurens ten Dam erbij. En, Sebas, ook met Bauke Mollema? Ja, Mollema. Ja, ik zie, ik zoek Mollema, ik zoek Mollema. Hij en ik er zie er wel, bij. wel in de vette dat er nog weer een renner gelost is, maar dat is niet Mollema. Nee, Bouken Mollema zit net als Laurens ten Dam gewoon nog in dat peloton. En gaat dus beginnen aan de afdaling van de Portebellaire. Op weg naar de voet van de laatste de klim naar Axt En dat is nog een, een best wel lastige afdaling. Een afdaling van 25 kilometer. Wij gaan naar het uitgestelde nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij u terug. En volgen we het slot van die achtste etappe.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 In Nieuwigheid des Levens. Morgenochtend om tien uur. Het nieuws van alle kanten. Het is negen minuten over vier. Tijd voor het uh, nieuws van vier uur hmm. met Jeroen Tjepkema. In Egypte is een koptische priester vermoord. De man werd doodgeschoten in de kustplaats El Adish in de noordelijke Sinaï. De actie maakt deel uit van een serie aanslagen door islamitische opstandelingen... schrijft persbureau Reuters op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten. Eerder waren vier militaire posten het doelwit. Het zou de eerste sectarische aanslag zijn... sinds het afzetten van president Morsi afgelopen woensdag. De koptische paus heeft zijn steun uitgesproken voor de machtswisseling. In het noordoosten van Nigeria zijn 29 leerlingen... en een docent van een kostschool vermoord door islamitische extremisten. De school werd aangevallen, beschoten en in brand gestoken. Sinds 2010 zijn tientallen scholen door brand verwoest. Sinds half mei geldt in het noordoosten van Nigeria de noodtoestand... De regering heeft er duizenden militairen gestationeerd. Bewoners in het gebied klagen dat het leger niet in staat is... de aanvallen door islamitische extremisten te stoppen. In de zeehondencres in Pieterburen zitten meer huilers dan normaal. Tijdens het vaak stormachtige weer van vorige maand... zijn 140 pasgeboren zeehonden hun moeder kwijtgeraakt. Door de sterke stroming in de Waddenzee... waren de huilers terechtgekomen op plekken waar de moeder niet zoekt. De meeste huilers worden gevonden door toeristen, schapenboeren... en watloopgisten... Gidsen. Ook in de zeehondenopvangcentra langs de Duitse Wadden is het druk. Het duurt ongeveer drie maanden voordat de dieren sterk genoeg zijn om te worden vrijgelaten. Op de afsluitdijk in de richting van Friesland staat een lange file... omdat een van de bruggen over de Lorentzluizen opnieuw defect is. Net als vorige week kan de brug door de warmte niet meer dicht. Dat zou waarschijnlijk tot maandag duren. Het verkeer richting Friesland wordt nu over de andere brug geleid... samen met het verkeer in de richting van Noord-Holland. Het weer, zonnig en droog. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. Morgen opnieuw een zomerse dag met volop zon. Aan zee is het net als vandaag iets koeler. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 2 kilometer bij na een ongeluk. En op de A4 richting Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd bij Sloten. Daar staat 3 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht... Heeft u in het nieuws al kunnen horen: vertraging op de afsluitdijk richting Friesland. Er staat tussen Dijk en de Lorensluizen 4 kilometer. Er zijn problemen met de draaibrug. Het verkeer wordt daar over de andere rijband geleid. Op de A8 richting Zandam, 3 kilometer bij Knopend Zandam door werkzaamheden. En ook door werkzaamheden vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen nieuwe Nieuwebrug en Woerden 7 kilometer. Verkeer in de regio Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Dordrecht-Gordekum. En op de a 15 Europort richting Rotterdam... daar staat door een ongeluk tussen Kroopend Benelux en Kroopend Vaanplein 5 kilometer. Bij Kroopend Vaanplein is maar één rijstok open. Trek deze zomer eens lekker op uit met een Ultra Valk trekkingfiets. Inclusief voor en achtertas, bidon en bidonhouder, staat hij klaar voor het avontuur. En met een combi voordeelprijs kom naar een van de vele winkels van Profiel de fietsspecialist. Hey Jos, wat aan je van personeelszaken. Hi. Luister nog even over je pensioen. In de twee Zoojin, Jim Yang Chuan Dao xin die ik iets in chulen. Snap je? Ja. Uh, ja.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 Zo presenteren we de 20-jarige piano Kit Armstrong... en het adagio van Barber op 7 juli. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaert... Steven Dalenbout en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we zitten in de achtste etappe in de Tour. Het is de eerste bergrit in de Pyreneeën... en we finishen bergop in Ax. Trois Domain. En Gio het hele zwikking nu in de afdaling van de Paillère. Ja, zeker. En het is een lastige afdaling. Want je ziet af en toe die plekken op het asfalt ja, die in deze hitte toch ook wel een beetje gaan smelten. We weten uit het uh, verleden dat je daar verschrikkelijk moet oppassen. Want uh, dat zou zomaar een uh, slippertij kunnen veroorzaken. Quintana klimt niet alleen als een duivel. Hij daalt ook als een duivel. Want hij houdt zijn voorsprong op uh, Pierre Roland. 31 seconden. En nu ben ik benieuwd wat hier gaat uh, gebeuren. Hier is een van de mannen van Saxo die er uh, achteraan rijdt. Dat is... Uh, hey, Nicholas Roos, ja nee, maar die is in achtervolging op het peloton. Die komt van achteren, die rijdt nu Thibaut Pinot voorbij. Winnaar vorig jaar van een uh, etappe. Maar die hebben dus uh, moeten lossen uit dat uh, eerste peloton. En ik zag zojuist een breukje in dat uh, peloton. En ik zag dat Mollema achter dat breukje zat in de afdaling. Maar inmiddels heeft hij weer aangesloten. Wie zit er verder nog daar in dat uh, eerste pelotonnetje? Nieve zit daar sowieso bij. Kenner, een van de knechten van uh, Christopher Froome. Richie Poort zit erbij. Froome zelf valt verder. Costa... Ten Dam, dan hebben we Andy Schlek hebben we daar ook nog bij zitten. En er zitten natuurlijk nog veel meer mensen bij. Maar dit waren de mannen die als eerste team doorkamen bovenop de Col de Paillère. En dan aan de achterkant van dat peloton komen er nog mensen inderdaad van achter, Sebastian. Nee, voorlopig uh, slagen ze daar nog niet in hoor. Zo heb ik uh, bijvoorbeeld Robert Geesink ook nog niet uh, terug zien komen. Maar die moesten toch ook nog best wel snel natuurlijk voor de top uh, van die uh, Pelaire af. Een uh, afdaling die in het begin echt zo'n beetje rechtuit gaat. Dan gevolgd door... Een serie met uh, aarspeldbochten waar het uh, toch lastig is, omdat er veel stukken met uh, gesmolten asfalt bij zitten. Daarna weer een uh, gedeelte tussen de weilanden door, waar het uh, heel snel gaat, waar echt hoge snelheden kunnen worden bereikt door uh, de renners. En wij zitten dan nu weer eventjes in een gedeelte waar het links, rechts, links, rechts gaat. Achter uh, nog altijd Andreas Kleuden, die probeert om uh, terug te keren in het gezelschap met uh, Aymar Zubel. Ja, Ze hebben de auto's in het zicht, want zij moesten er natuurlijk een beetje in de anderhalve kilometer voor het einde van de top of voor het top van die pelereer moesten zij eraf. Zij hebben nog een klein kansje om uh, terug te keren voor de voet en uh, voordat we in Axelerterm zijn en gaan we beginnen aan de slotklim van uh, naar Axe. Tennis dan op wimmelde de vrouwenfinale gaat tussen Marion Bartoli en Sabine Lisicki. Eerste set voor de Fransezen. Hoe gaat het in de tweede, Marcella? Ja, 5-1 voor Bartoli. En 0.30 op de service van Lissiki. Het is bijna voorbij. Het is een de desastreuze wedstrijd voor uh, Sabine Lissiki... Die zich toch uh, heel wat anders had voorgesteld van uh, haar droomfinale. 15-30 nu. Marion Bartoli, de nummer 15 van de wereld, speelt een prima wedstrijd. Heel constant, goed grastennis. Uh, kwam goed uit de startblokken. En uh, ja, Liziki met uh, de nervositeit en ja, zich niet houden aan haar eigen spel... is het uh, van het begin af aan helemaal misgegaan. 6-1, 5-1 achter, 15-30. Deze gaat uit. En dus wordt het matchpoint voor de Frans. Die haar 47ste Grand Slam toernooi speelt. En nu dus ja, op het punt staat haar eerste Grand Slam titel binnen te halen. 2007 was ze verliezend finaliste. En nu kan ze de opvolgster worden van de Française Amélie Moresmeau. Die won het toernooi in 2006. De service is goed, het vervolg van Lisicki ook. Publiek juicht. Ja, die hebben zich veel meer voorgesteld van deze finale. Sabine Lisicki, het lievelingetje van de Britten. Maar ze kan haar status helemaal niet waarmaken. Eén matchpoint weggewerkt, maar het is nog 30-40. 6-1, 5-1 dus voor Marion Bartouli in deze teleurstelling. De deurstellende finale. Goede service van uh, Lissiki. Alles of niet... Uh, nou ja, het werd alles, maar dit is pas uh, Juice en er is nog een lange weg te gaan. 1 uur en 8 minuten pas gespeeld. We hebben hier wel eens een uh, finale gehad die 2 uur en 45 minuten duurde. Venus Williams tegen Lindsay Davenport was dat. Dan moeten we alweer terug naar 2005. Maar dit uh, kan wel eens een uh, vluggertje gaan worden voor Marion Bartoli. Juice, de service van uh, Lissiki, die gaat nu alles of niet spelen. wil meteen naar het net, maar mist dan ja, de zoveelste bal. Ze heeft uh, 24 Ann was gemaakt. Dit was haar 25ste. Maar 15 winnende punten. Dus ja, dan sta je op een saldo van min 10. En uh, ze is gewoon niet in het spel gekomen. Het is jammer, want ze heeft zo goed gespeeld dit toernooi. Derde the matchpoint. De service is in. De return ook. Dubbelhandige backhand Lissiki. De balletje in het net van Bartoli. Die is natuurlijk uh, ook wel een beetje nerveus. Dat kan als je voor je eerste Wimbledon titel opgaat. En Lisicki ja, moet nu uh, uh, ja, een beetje in de blind spelen. Eén uh, bal slaan en dan uh, naar het net rennen om Bartoli nog maar wat nerveuzer te maken. Het is juice, een uh, harde service, een halve ace. Een hele goede service uh, van uh, de Duitse Sabine Lisicki. Ze komt nu op voordeel, kan dus, dus terugkomen tot uh, 5-2. En uh, ik vraag me af hoe Boris Becker hiernaar zit te kijken. Die is altijd een vaste commentator, hoe Steffi Graaf hiernaar kijkt. Ace voor Lissiki. Nou, ze overleeft de drie matchpoints. Maar staat nog wel mijlenver achter tegen Marion Bartoli. 6-1 en 5-2. Dan mag Bartoli het dadelijk zelf doen. shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. En vanmorgen loop ik bij de start, en wie rijdt me bijna over mijn voeten heen? Radio Tour de France, is tout roule pour vous. <mys> Gloria Estefan en de Miami Saal Machine en Conga. Kan ze het afmaken dan? Eindelijk op eigen service. Bartoli, Marcella. Het is 5-2, 30 gelijk, maar ja, het uitserveren van een wimbledon finale is Marion. nog niet zo makkelijk. En uh, ik denk dat Marion Bartoli zich uh, toch wel enigszins gespannen voelt. Maar nu een belangrijk punt, want wordt het breakpoint of wordt het matchpoint voor Marion Bartoli? Daar serveert ze. Nou, het serveren is uh, uh, in het net. En uh, ze heeft nogal wat dubbelfouten geslagen, zes in deze wedstrijd. En dat zou zomaar de zevende kunnen worden. Neemt altijd veel tijd tussen de eerste en tweede service. Heeft nogal wat rituelen. En daar komt hij. Die gaat goed op het lijntje. Maar dan mist ze zomaar een bal. Op de dubbelhandige voorhandkant. En wordt het breakpoint voor Lissiki. Die ja, hier toch luidkeels wordt aangemoedigd door de Britse fans. Want ja, ze gunnen het uh, Lisicki Maar ze willen natuurlijk ook wat meer tennis zien. Want het is geen duel geweest. En eigenlijk pas de laatste anderhalve game. begint Lisicki een beetje te tennissen. Zo van, nou ja, ik heb het al verloren. Laat ik mijn arm maar eens even lekker laten gaan. Lekker accelereren. En uh, nu het uh, breakpoint. De bal van uh, Bartoli. De defensieve backhand van uh, Lissiki. Weer een backhand van uh, de Duitse. Het is nu een uh, backhand langs de lijn. Beetje door het midden. Dat is altijd handig tegen een dubbelhandige speelster. Dubbelhandige voorhand. Bartoli, die bal is uit. Pats En van 5-1 wordt het 5-3. En kan het dan toch nog een beetje spannend worden... In ieder geval wel leuk voor de wedstrijd. 6-1 en 5-3 voor Bartoli. Ze kon het niet uitserveren. Gio, je vertelde net dat die Quintana op gevoel koerst. Een beetje zoals het autootje van zijn vader. Um, hoe hard rijdt hij dan op dit moment in die afdaling? Nou, er zijn wel stukken bij waar je dik in de 80, 90 kilometer per uur gaat... als het even lekker loopt. Alleen, dat is het nadeel een beetje van deze afdaling. Je moet regelmatig in de remmen, want er zitten veel bochten in. En toch moet ik eerlijk zeggen, als ik hem eens even zo goed bekijk... dan vind ik toch dat hij niet echt super daalt, hoor, die Quintana. Want ik vind dat hij die bochten af en toe niet lekker aansnijdt. En dat merk je ook wel aan het verschil. Pierre Roland komt steeds dichterbij. 10 seconden is het verschil nog tussen Quintana en Roland. En ook het pelotonnetje. het pelotonnetje dat gemend wordt door die twee knechten... Van, uh, van Christopher Froome door Cano en uh, Richie Port. Ja, dat komt ook steeds dichterbij. 24 seconden is dat verschil nog maar. En dat betekent dus dat het heel erg hard gaat... en dat we nog maar 9,2 kilometer te rijden hebben met de koploper... die inmiddels in Leterme is aangekomen achter het peloton. Sebas. Peloton ook in Leterme. Zojuist zagen we het bord dat de bebouwde kom aangeeft. En zo dendert de peloton dat plaatsje, mooie plaatsje Leterme in... Even opletten dadelijk bij een rotonde onder een bruggetje door, een spoorbruggetje door in axelet Onder het spandoek ook door van de laatste 10 kilometer. En heel veel publiek staat hier te wachten op de renners. Ja, als je in het laatste stukje van de afdaling staat, want het loopt nog altijd stel naar beneden door. En het uh, tempo ligt uh, dik, dik, boven de uh, 70, 80 kilometer per uur. Ja, dan zie je ze alleen maar voorbij vliegen. Peloton dus, ook in de straten van Axel et Hermen. gaan dadelijk uh, linksaf, als ik het allemaal goed zie. Ja, inderdaad, linksaf geslagen richting het zuiden. En dan klimmen, de slotklim van dik 9 kilometer naar Axtrodomen. Bart Voskamp kijkt met ons mee, de achtste etappe. En uh, ook weer een boeiende etappe vandaag. Wat er gebeurt allemaal? Ja, boeiende etappe. We gaan vandaag dus kijken wat er gaat gebeuren. Zeker met de klimmers, mensrenners. Wie, uh, ja, wie houden de stand? Wie valt er tussenuit? Nou, een aantal van de tweede garnituur zijn er tussenuit gevallen. Maar de mannen van Sky zijn heel uh, zelfverzekerd. Want uh, die hebben de afdaling zo vol doorgereden... En ik verwacht toch ook wel een aanval van Froem, anders, anders zetten ze dit niet in, denk ik. Ook uh, om uh, nu al een verschil te maken of gewoon om zijn concurrent ook eens even te testen? Ja, op het moment dat, dat hij zich goed voelt, dan moet je elke dag aanpakken op tijd te pakken. En uh, je weet nooit hoe de Tour verder verloopt. Maar als hij zich vandaag goed voelt, en de, dat doet hij denk ik. Want ze, ze rijden wel echt voor, uh, voor de boel kapot te rijden. En ze zijn vol naar beneden gereden, ze trekken hier de eerste klim ook gelijk goed door. Dan denk ik dat het wel uh, voorbereidend werk is... Uh, om straks een demarage te plaatsen. En we horen steeds van de jongens daar in Frankrijk... dat uh, Mollema en Dam nog mee kunnen rijden... in die, in die uh, groep met klasmensrijders? Ja, nou goed, dat is ook wel de verwachting... want de groep is nog niet volledig uitgedund. Uh, ik moest het even zo van bovenaf kijken... maar een man of 30, 40, denk ik, is het nog wel. Dus uh, ja, daar moeten ze ook wel bij zitten. Dam zag er heel makkelijk uit. Mollema zakte er wat doorheen. Dus uh, ik, ik hoop dat hij uh, in de laatste klim zich een beetje herpakt we gaan dat zien inderdaad de slotstream. komt er natuurlijk aan eerst maar weer naar Wimbledon want daar is het toch wel spannend gaat Lisicki toch die tweede set nog pakken Marcella nou ja, het is natuurlijk gekkigheid ten top, zoals dit hele toernooi al zo is. En vooral het vrouwentoernooi. 6-1, 5-1 was het voor Sabine Lisicki, eh, voor Marion Bartoli. Uh, Lissiki serveerde, kreeg drie matchpoints tegen. En het lijkt ja, een soort wakkerschut moment te zijn geweest. Want het is inmiddels 5-4. Ook Bartoli kon het niet zelf uitserveren. En die krijgt nu de zenuwen voor het uitmaken van deze wedstrijd. Lissiki speelt ineens goed vrij uit. Ja, het kan er niks meer schelen. Ze denkt, ik heb toch waardeloos gespeeld. Laat maar zitten. En ja, ineens komen die klappen wel van de racket af. Dus dit kan ja. nog een heel leuk staartje krijgen. En dan uh, ja, worden we misschien verrast. Het past wel bij uh, het schema zoals we dat uh, dit jaar hebben hey. gezien. Met uh, alle verrassingen van uh, Sharapova vroegtijdig uitgeschakeld. een Azarenka die moest opgeven. Een Serena Williams in topvorm. Maar die van deze Sabine Lesiki verloor. Williams stond 3-0 in de derde set voor, maar uh, kon die voorsprong niet vasthouden. Die Siki speelde briljant op het tennis, maar die briljante ballen die hebben we nu nog niet gezien. Nou, nu een hele belangrijke laatste game. Misschien 5-4. Bartoli kan opnieuw voor de winst serveren. De eerste service, die is in. De eerste service in, is altijd prettig. Dan heb je iets uh, meer aanval in de slagenwisseling. En die is aan de gang, de crosscourt rally. Maar die voorhand die loopt een stuk beter bij Lissiki. Ze gaat naar het net, een drive volley, gaat dan weer naar achter. Krijgen nu ook nog leuke rallies te zien ook, op de valreep. Langs de lijn, kort cross van Bartolien, hele mooie bal. En dan slaat Lissiki de bal uit. Ze kon er net niet goed genoeg bij en wordt het 15-0 voor Bartoli. Ja, ook voor die Franseze is het moeilijk, want ineens heeft ze een tegenstander die wel voor de punten gaat en die wel de ballen terugslaat en die niet de cadeautjes aflevert, zoals toch in het grootste deel van deze twee sets. Maar ja, het wakker worden van Lisicki is waarschijnlijk wat te laat. 15-0 Bartoli, serveert, goede service. Ja, dat is lekker hoor. Eerste service in, 30-0 nu en uh, dan serveert het makkelijk. Dan kan je wat meer uh, relaxen. Dan ben je maar twee puntjes verwijderd. Ze heeft die drie matchpoints al gehad. Maar dat was op de service van uh, Lissiki. Ze moet die eerste service inkrijgen. En uh, geen tweede service slaan. Want dan is de kans op een dubbele fout altijd groot. De eerste service is prima. Voorhand van uh, Bartoli. Die dubbelhandige klappen. Oh, wat een prachtige bal zeg. Een snoeiharde crosscourt. Die millimeters uh, over het net gaat. Voor een winner. Nou, 40-0. Nu kan het toch niet meer misgaan. Uh, Marion Bartoli heeft opnieuw matchpoints. drie op rij. Marion uh, Bartoli... Ze kan de een-na-oudste Wimbledon-winnares worden. Na Jana Navotta. En ze doet het met een ees. En uh, ze ligt op haar knieën. Geen yoga pose zoals uh, na de halve finale toen ze zich uh, ongeveer dubbel vouwde op het centercourt. Maar Marion uh, Bartoli omhelst Sabine Lissiki. Een wedstrijd, ja het was geen mooie finale. Maar het is een uh, dag in het leven van Marion Bartoli die ze nooit zal vergeten. 6-1 en 6-4. 1 uur en 21 minuten wint Marion Bartoli de Wimbledon-titel in 2013. Een Franseise dus. En ze volgt Serena Williams op. Het is half vijf geweest. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Het NOS -journaal. Hier is. Dat zeg ik. Jeroen Tjepkema. In Egypte is een koptische priester vermoord. De man werd doodgeschoten in de kustplaats El Arish in de noordelijke Sinaï. Het zou de eerste sectarische aanslag zijn... sinds het afzetten van president Morsi afgelopen woensdag. De optische paus heeft zijn steun uitgesproken voor die machtswisseling. In het West-Afrikaanse Mali is vandaag de noodtoestand opgeheven... die begin het jaar was uitgeroepen. Op verzoek van de regering van Mali kwamen Franse troepen naar het land... om een machtsovername te voorkomen. In februari slaagden de Franse militairen erin de extremisten... terug te dringen tot het uiterste noorden van het land. In de zeehondencrash in Pieterburen zitten meer huilers dan normaal... tijdens het vaak stormachtige weer van vorige maand... zijn 140 pasgeboren zeehonden hun moeder kwijtgeraakt... Het duurt ongeveer drie maanden voordat de dieren sterk genoeg zijn om te worden vrijgelaten. En op de afsluitdijk in de richting van Friesland staat een lange file... omdat een van de bruggen over de sluizen opnieuw defect is. Net als vorige week kan de brug door de warmte niet meer dicht. Het zal waarschijnlijk tot maandag duren. Het verkeer richting Friesland wordt nu over de andere brug geleid... samen met het verkeer in de richting van Noord-Holland. Dat waren de hoofdpunten. Het weer met Gerrit Hiemstra. Ja, het is prachtig zomerweer, de zon schijnt, de temperaturen zijn aangenaam en ook vanavond is het nog een hele tijd lekker buiten. Komende nacht is het helder, er is nauwelijks wind. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 15 in het zuidwesten en in het oosten is kans op het grondmist. Morgen is het ook prachtig zomerweer, de zon schijnt volop, het wordt 23 tot 26 graden. Aan zee is het natuurlijk een beetje koeler, maar dat mag de pret niet drukken. De wind waait morgen uit oosten tot noordoosten is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. In de middag kan de wind wat van zee gaan waaien. En ook namorgen blijft het prachtig zomerweer, volop zon, temperaturen rond 25 graden. Vanaf woensdag wel iets meer bewolking en ook iets koeler. Maar het blijft mooi zomerweer. ANWB verkeersinformatie Johnson Hoka. is op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Knopen Diemen, twee kilometer na ongeluk. Er zijn twee rijstoken dicht. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Daar staat drie kilometer bij Hengelo. Op de A4 in de richting Amsterdam. ongeluk bij Sloten. Er zijn twee rijstoken dicht. Daar staat twee kilometer file. A8 naar Zandam. Bij Knopensandam, drie, drie kilometer. Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht. Er staat door werkzaamheden tussen Nieuwebrug en Woerden 7 kilometer. Verkeer in de regio Den Haag kan daar beter omrijden via Amsterdam. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum. En op de A15-Europort in de richting Rotterdam... er staat door een ongeluk tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 5 kilometer. Bij knooppunt Vaanplein is maar één rijstrook open. Sportradio NOS de We zitten in de achtste etappe, het is de slotklim en de Colombiaan Quintana nog steeds voorop. Maggio, nog interessanter misschien, wat gebeurt er allemaal achter? Ja, slagveld daarachter in dat pelotonnetje. De laatste afhakers zijn Laurence Tendam en Joaquin Rodriguez. En het pelotonnetje is nog maar heel erg klein. We zien Richie Porte die op kop sleurt voor Christopher Froome. Alberto contador en ik dacht uh, Kreuziger die zitten daar nog bij. Valverde zit daar in elk geval nog bij. Of zie ik hem nu niet meer zitten. Ik kijk eens even achterom. Ja, als ze ons nou dat eens even zouden gunnen. Het zou toch wel mooi zijn. En we weten nog steeds dat Quintana de koploper is. Want Pierre Roland kwam er in de afdaling in Axle Terme even bij maar uh, die moest meteen afhaken op het moment dat uh, daar uh, versneld werd... dat uh, Quintana aan de klim begon. En nu uh, kijken wat er nou gebeurt. Contador, die kan daar nog aanhaken bij die twee mannen van Sky. Bij uh, Richie Port en bij Christopher Froome. En uh, Valverde heeft het uh, moeilijk. En ik zie ook... Uh, nee, het was Contador die het moeilijk had. Zegt, jongen, jongen. Contador moest daar even laten gaan. Maar hij sluit nu wel weer aan in die typische stijl van hem dansend op te pedalen. In het wiel van zijn ploegmaat waarvan ik denk ik denk dat het kreuziger is, maar wat is Froome een kunststukje aan het uithalen, zegt met die Richie Port. Wat zijn die mannen van Sky sterk op die beklimming, die laatste beklimming in de richting van Axtradomaine. Want ze gaan zo meteen Nairo Quintana oppakken. Sebastien, wie zijn er allemaal achter? De deur staat wagenwijd open achteraan. Thibaut Pinot, vorig jaar het grote Franse talent, moest er al heel snel in de beklimming af. Maxime Monfort is eraf. Cadell Evans, jawel. De kopman van BMC is eraf. Andy Slack. Misschien niet zo'n hele grote verrassing meer... omdat hij uh, niet bezig is aan het beste seizoen, zullen we maar zeggen... van zijn carrière. Maar Slack is eraf. Daniel Martin is eraf met Andrew Telensky. Kenal zijn we voorbij gereden. De witte trui van uh, Kwiatkowski. Jean-Christophe Perrault. de Fransman, is eraf. Net als uh, John Gadret en uh, Bouke Mollema. Die zien we volgens mij daar net ietsje daarvoor zitten. In een groepje waar ook nog een Movistar-renner bij zit. Maar kan nog niet zien wie dat is van... Uh, maar volgens mij is dat de Bauke Mollema in ieder geval die daarbij zit namens Belkin, Gio. Ja, want nu gaat het gebeuren hoor. Christopher Froome rijdt weg en ik zie dat er problemen zijn voor Alberto Contador. Hij gaat het niet redden. Quintana is de enige die het wiel van de Engelsman, de Keniaan eigenlijk, nog kan volgen. Die kan erbij blijven aan de achter. Grote problemen. Nee, Contador heeft het moeilijk. Valverde heeft het moeilijk in het wiel van Contador. En dan zien we dat Kreuziger daar keurig als knecht van Contador nog probeert het tempo... Te Christopher Froome staat op 8 seconden van de gele trui. Die heeft hij natuurlijk al lang te pakken. Want die gele trui kwam op 4 minuten en 5 seconden boven op de Col de Barrière. Dat gat zal alleen maar groter zijn geworden. Maar dat Contador nu al moet passen. Wat een verrassing! laatste vijf kilometer voor Alberto Contador, waar wij nu achter zitten. En daar zit Laurens ten Dam, een meter of honderd achter. Ten Dam, de beste Nederlander in deze etappe, er rijdt een seconde of tien, denk ik, achter het groepje. Met Alberto Contador heeft het shut, dat groen met wit met zwarte shut, van Belkin helemaal open. Laurens ten Dam in de laatste vijf kilometer ook. Op zijn beurt een seconde of 15 voorsprong op Boukenmollema. Mollema... Die daar zit samen met uh, Rui Costa onder andere. De twee rijders die het in de ronde van Zwitserland zo goed deden. Maar die nu in ieder geval wel af hebben moeten haken. Onder andere bij Contador en natuurlijk bij de ontketende Christopher Froome. Wat een verschil is het toch met die kopman van vorig jaar met Bradley Wiggins bij Team Sky. Die had zijn ploeg nodig in de eerste bergetappe om het tempo te maken. Froome doet het gewoon in een zijn eentje op de want Hij rijdt ook weg bij Quintana. Quintana nu met Port in het wiel. Ja en Port die neemt natuurlijk niet over. En hier zien we de grote Hoor. Hier zien we Alberto Contador, waar Kreuziger nog rijdt. Kreuziger probeert het met de moed ter wanhoop, maar hij komt ook niet dichterbij. Ze zitten inmiddels in de 5 kilometer van de finish. En Froome doet het gewoon zoals hij het eerder dit jaar al heeft gedaan. In de ronde van Oman, in het criterium internationaal. In de Dauphiné, het criterium du Dauphiné, in de ronde van Romandie. Overal waar hij kwam, daar viel hij aan en daar heerste hij. Wat een renner zegt, mooi is dit om te zien. Een aanvaller, een aanvaller aan de kant. Van de peloton. En uh, Laurens Tendam. ondertussen uh, lijkt mij terug te rijden naar Kreuziger en naar uh, Alberto Contador. De goed teken hoor voor uh, Laurens Tendam. De beste Nederlander dus in deze etappe en de ene beste Nederlander. Zijn ploeggenoot Bouke Mollema zit daar niet zo heel ver achter. Bouke Mollema in het wiel van de renner van de skatel. Dat is niet Samuel, uh, uh, of niet Igor Anton, want die rijdt hier vlak voor ons. En hij, zij hebben inmiddels Joaquim Rodriguez achter zich Laten, maar die verschillen zijn dus klein. Zij gaan langzamerzeker terugkeren op zo'n 4,5 kilometer van de finish bij het groepje met Alberto Contador, waar dan nu aansluit, Gio. Zeker, en Kreuziger tempo maakt voor Contador. Contador die eigenlijk het wiel van Kreuziger niet kan houden. jonge, jongen, de rollen zijn toch wel uh, omgedraaid. Uh, Contador afgelopen jaar na zijn rentree winnaar van de Ronde van Spanje, toen had hij het al moeilijk, want het was een geweldig gevecht met zijn landgenoten Valverde en Rodriguez. Maar hier moet hij afhaken. Hij rijdt op 24 seconden van Froome. Daartussen, tussen, daar rijdt nog Valverde samen met Quintana. En Richie Pot is weer bij die twee mannen weggesprongen. Die heeft even om zich heen gekeken. Kunnen ze volgen, ze konden niet volgen. En nou is Richie Pot in aantocht. Zeg, wat een prachtige strijd daar van die twee mannen van Sky. Froome ontketend, klein verzetje. Hij leidt wel natuurlijk, leidt hij. maar het ziet er toch nog steeds soepel uit. Nog 4,1 kilometer. De Tour valt in een behoorlijke plooi dus meteen. Bij de eerste aankomst op richting uh, Axe Trois Die klim die na 1375 uh, meter uh, hoogte gaat. Het is uh, geen dag voor de aanvallers. Nee hoor, het is een dag voor de kopmannen. Een dag uh, voor Form, die hier het klassement is gelijk in een uh, flinke plooi legt. Terwijl Laurens Tendam daar dus is aangesloten. En Mollema, als ik zo eens even tussen die dennenbomen doorkijk, kijk ook wel weer in de buurt komt hoor, van uh, Kreuziger en van Alberto Contador. Mollema en Tendam, zij verdienen wel. Wel een, een plusje vandaag wat betreft de Nederlanders. Want zij doen het gewoon naar behoren. Waar Geesink er dus af moest na aangevallen te hebben op de Porte Pelaire. En van Wout Poels. Helemaal geen enkel spoor vandaag. Laatste vier kilometer ook voor Alberto Contador en Laurens Tendam, Gio. Ja, groot compliment voor Tendam. Die nu met open gerit shirt in het wiel zit van Alberto Contador. Kreuziger is daar de maken, Die maakt de tempo voor deze twee mannen. Maar Tendam die vorig jaar toch wel verrassend achter werd in de Vuelta, die dit seizoen ook gewoon goed bezig is. Die begint zich toch steeds meer te ontplooien, te ontbolsteren. Dat is toch mooi voor deze, ja, toch wel atypische wielrenner, zoals die vaak genoemd wordt. En Richie Port is onderweg, hoor. Richie Port rijdt nu, even kijken, op 27 seconden van de koploper, op 27 seconden van zijn kopman Christopher Froome. En dat betekent dat ze Sky een dubbelslag gaan vieren, want ook Port staat natuurlijk kort in het klassement. Die stond ook op 8 seconden van Derek. Inpied de gele truit dragen. Betekent dat na deze etappe, als het zo blijft, Froome en Poort nummers 1 en 2 zijn in het klassement? De enige achtervolger daar weer achter is Alejandro Valverde. Want die heeft Quintana uit het wiel gereden. En daarachter, dus dan dat groepje Sebastian, waar jij zo'n beetje in de buurt moet zitten. Met Laurens Tendam en Alberto Contador. Gekke ja, combinatie. Ja, inderdaad. Gekke combinatie hier. Dat we nog durven dromen. Ja, Voor Tendam is het een compliment. Voor Alberto Contador natuurlijk niet dat hij Christopher Froome heeft uh, moeten laten gaan. Maar Tendam is heel goed teruggekomen hoor. En uh, let wel, ook Bauke Mollema begint daar uh, langzaam zeker weer in het wiel te komen. Want ik zie als ik even over de rug heen kijk van uh, Purito, van uh, Joaquin Rodriguez, de Spanjaard van uh, Katusha. Dat Bauke Mollema daar zit bij die gele wagen, de neutrale wagen. En dat is echt nog maar een meter of vijftien zo'n beetje het verschil tussen Alberto Contador met uh, Laurens Tendam en uh, Kreuziger hè, was het. De knecht van Contador die daarbij zat. En eh, Bauke Mollema. Dus ook Mollema is op weg naar Alberto Contador. Ik kijk naar Christopher Froome die daar bezig is. Nog steeds malend met die beentjes. Ja, hij staat brood en brood mager. Er werd zelfs gezegd voor deze Tour. Eigenlijk is het ongezonde renner die zo ongelooflijk afgevallen is. Dat het is alleen maar een voordeel voor deze toch wel lange man uit Kenia. Die in Zuid-Afrika heeft leren wielrennen. En uiteindelijk naar Engeland is vertrokken. Want zo hoeft hij minder kilo's mee te nemen. Christopher Froome, vorig jaar mocht hij niet. U weet het nog wel. Die etappe naar Piragudi... De laatste bergetappe van de Tour. Toen Bradley Wiggins in zijn wiel zat te sterven en Vloem niet mocht wegrijden. Ik kijk trouwens ook weer naar Tendam, want die heeft inmiddels gezelschap gekregen van... Ik dacht dat het Nieuwe was. Mikkel Nieuwe, de man van Euskaltel, de Spanjaard die daar heeft aangesloten bij Kreuziger. Komt dat door Tendam. Die rijden daar dus ver achter. Nog even de stand van zaken in de wedstrijd. Froome op kop. Poort op 30 seconden. Op 48 seconden hebben we dan de eerste achtervolger daar dan weer achter. Alejandro val verder. En dan krijgen we op 1.14 dat groepje met Contador, Kreuziger en Tendam. En dus haalt de Team Sky de ploeg van Christopher Froome hier gigantisch uit. Op de vlakken van Axeletterum. Waar al dat publiek staat te kijken met de meesten met de petjes op hun hoofd. Die zonneklep omhoog. Want het is een prachtig. Zonnige dag. Het is een warme dag. En het is dus een zonnige dag voor Christopher Froome en zijn Sky Skytrain. Niet bijvoorbeeld voor uh, uh, Cadel Evans, oud Rijdt al op 2,5 en een halve minuut van Christopher Froome. Dat kun je geen tikje meer noemen. Dat is gewoon een enorme ram voor Cadel Evans. Goed gedaan dus in ieder geval. Ook door de Nederlanders Laurens Tendam en Bouke Mollema. Want, ja, kijk eventjes langs dat publiek heen. Ik vraag me af of er nog verschil zit, hoor. Tussen Mollema en Tendam met dat groepje. Contador zei ook in de laatste drie kilometer. De wedstrijdinformatie, de koersinformatie geeft de melding dat Mollema heeft aangesloten bij dat groepje. Maar ik ben bang dat ze zich vergissen, want ze melden Tendam daar niet meer bij. Tendam, ja, die zou dan bij Quintana zitten. Die zou dan weggesprongen zijn uit dat groepje met Contador, met Kreuziger. En Je hebben, ik kan het me toch niet voorstellen. Ik bedoel, dromen is leuk... Maar je moet niet te ver gaan met dromen. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat is wel de informatie die we krijgen uit de koers. En Christopher Froome inmiddels binnen de laatste twee kilometer. Met die brede grijns van de man die achter hem rijdt: Richie Porte. Ja, het is een beetje zijn stijl. Zo hebben we hem gezien in Parijs-Nice. De wedstrijd die hij won. Ook weer met overmacht. Richie Porte zittend in dat zadel. Met veel kracht. Het is een gedrongen mannetje. En zo rijdt hij omhoog op die bergen. En dan kijk ik ook nog naar Alejandro Valverde. Die tussen die mensenmassa veel Basken omhoog komt. Te klimmen, en ik geloof dat het toch echt waar is, hoor. Is ten dan daar weggesprongen? Ja, wij sluiten nu zo'n beetje aan bij het groepje van uh, Alberto Contador, want wij zijn hier in ieder geval gepasseerd. En ik kijk daar eens even tussen de auto door. Van Sky. ja, ik heb inderdaad het idee dat ik uh, daar ten dan niet meer zie zitten, hoor. Dat hij daar is uh, weggesprongen uit uh, dat groepje terwijl de aanmoedigingen die we hoorden voor. Mikael Nierven zijn de Bask van uh, Euskaltel. Hier inderdaad heel veel Basken op de flanken van Axelitherm. Er zijn maar uh, twee uh, Pyreneeënritten dit jaar. En maar één aankomstberg op in de Pyreneeën. En die is vandaag hier op Axelitherm. En hier haalt Christopher Froome uit. En dus hier uh, de basken in ieder geval hier ook een, uh, een feestje. Ja, niet voor Froome, maar wel een feestje. Omdat je hier de tijd hebt om rustig naar die renners te kijken bij de aankomstberg bergop. Twee kilometer nog inmiddels ook voor uh, dit groepje. Twee kilometer nog tot de finish in Axel, uh, Axel, draai ja zeker, ze zouden willen dat het een axletterm was. Schlek bijvoorbeeld, Evans, al die mannen die gelos zijn in die klimval verder, noem het allemaal maar op. Maar nee, de finish ligt bovenop. De finish ligt bovenop, Axtrois Domaine. en oh, oh, oh, oh, wat heeft die daar door het moeilijk. Hij kan zelfs het wiel van Bouke Mollema niet volgen die daar weggereden is. Die is inmiddels ook Quintana voorbij gegaan. Niebben probeert met de moed en wanhoop in het wiel van Bouke Mollema te komen. En dan zal het toch ongelooflijk zijn als we dadelijk twee Nederlanders hebben in de top 5 van Froome. Op Pop, 42 seconden erachter Richie Port, dan Valverde op 1-0-3. Dan Laurens Stendam en dan Bouke Mollema. Onvoorstelbaar. Dit hadden we nooit verwacht. Ik zie hem rijden met uh, de gekronde rug. Bouke Mollema. Echt in die, uh, die stijl van het afzien. Die we van hem uh, gewend zijn. Tussen de dranghekken door. Want hier staan dranghekken inmiddels in de laatste twee kilometer. Van uh, deze etappe. En Bouke Mollema heeft uh, inderdaad gewoon afstand genomen hoor. Prachtig, prachtig mooi. Om dat uh, zwart met groene en witte shit te zien. Van het uh, team Belkin. Lijkt ook wel op weg. Richting uh, Laurens Stendam. En neemt gewoon verder afstand van het groepje met Alberto Contador. Dus Contador krijgt een slaag, Niet alleen van Christopher Froome. Maar ook gewoon van twee Nederlanders. Van Belkin, van Bauke Mollema en Laurens Stendam. Ja, en Christopher Froome is boven. Boven op extra Dat betekent nog niet dat hij aan de finish is. Want de finish ligt een kilometer, een dikke kilometer verder. Want hij komt nu onder die boog van de laatste kilometer door als koploper. 45 seconden is het gat met de eerste achtervolging. Volgens een ploeggenoot Richie Poort. Man, man, man. Wat slaan ze hier toe, die mannen. En hij geeft er eventjes gassen. Schakelt weer eventjes op een zwaardere versnelling. Christopher Froome in een tijdrit houding bijna. Die armen helemaal goed. Ja, je ziet wel dat hij afziet. Natuurlijk moet hij afzien. Maar jongen, pas even op Christopher Froome. Want hier komen nog een paar lastige bochten. Dat weten we toen we vanmorgen naar boven reden. Maar hij is op weg hier naar de overwinning. Vol verder daarachter. Daarachter ten dam. En dan Mollemaat. Jongen, jongen, Sebas. Uh, ik kijk naar Marij Zeeman. Die zit uh, in de ploegleidersauto naast ons. De ploegleidersauto van Belkin. Het raam blijft omhoog. Hij heeft uh, de vuist voor de mond. En die zit hier. Heel gespannen Crio te kijken naar de televisie. Ja, mooi dat je even overgeeft, Bas. Want hier komt Vloem binnen, het bereik van de vaste camera's. En hij heeft dan meteen toegeslagen zoals hij dat eerder dit jaar ook al deed. In een aantal ronden die hij won. 250 meter nog voor de Engelsman die hiermee meteen het grootste voorschot neemt. Op de eindoverwinning in deze Tour. Natuurlijk, Parijs is nog ver, zou Joop zeggen. Maar Christopher Froome heeft hier de eerste tik uitgedeeld. Vorig jaar won hij ook de eerste bergrit. Daar won hij op uh, de Planche des Bellevilles in de Fogrezen. Maar ja, toen mocht hij nog niet doorgaan. Nu is alles voor hem. Nu is hij de kopman. De onbetwiste kopman. Verlost van de juk van Bradley Wiggins. En in zijn renner om uh, van te houden, hoor, deze stijl. Een op puur zang. Joop, wat is hij er blij mee. Hier komt hij over de streep. Christopher Vroom, Sebas. Er zal heel veel van hem zijn afgevallen. Niet van de schouders, de rankenschouders van Alberto Contador. Die daar, uh, ja, ik wou zeggen dansend in zijn kenmerkende stijl daar weliswaar rijdt. Maar ja, het is vandaag niet de stijl van het gevleugeld omhoog dansen bij Contador. Nee hoor, het is de stijlgio van iemand die enorm aan het afzien is. Ongelooflijk, Richie Paul komt hier als tweede. Ja, dit is toch een wat gebloktere klimmer hoor. Het is niet een echte klimmer, maar het is een krachtmens. Hij is niet al te groot, hij is wel breed. En hier komt hij dan over de streep Richie Porte, Australië... die nou de bocht doorkomt. Hij is nog niet over de streep, hoor. Ik was iets te vroeg. Maar hij komt hier aan. Even kijken, hoor. Het gemiddelde van Christopher Froome over deze etappe. 38,6 kilometer per uur met die twee zware koolsen erin. Ga er maar eens even aanslaan. 5 uur, 3 minuten en 17 seconden. En hier is Porte op 52 seconden. En dan is het afwachten op wat erachter zit. Rij jij er nog achter, zoals? Ja, wij, wij rijden er nog wel, maar wij moeten er zo uit. En wij zitten met de motor. Alleen. In de laatste 500 meter Gio, dus jij moet Mollema en Ter al zien. Ja, Valverde komt eraan. En Mollema die komt eraan. Die probeert hem nog even voorbij te rijden. Het lukt hem niet. Valverde wordt 3 op 1 team. Mollema vlak daarachter. En dan komt Laurens Stendam als de nummer 5. Hoe is het mogelijk? De Nederlanders, de 4 en 5. Bouke Mollema 4. En Laurens Stendam. chapeau, chapeau, chapeau. Hij wordt vijfde in deze etappe. Hier krijgen we de achterblijvers. Hier komt Mikkel Nieuwe. De schaduwkopman dus van de Euskal -telvloeg. Hij heeft zijn kopman laten staan. Igor Anton is er niet bij. Hier komt Nieburo op 1 minuut 34 over de streep. En dan gaan we wachten op Alberto Contador. Eerst Kruitschiger, die mag weg van Contador. Met Quintana in het wiel. Grootselijke komt daar over de finish en Contador drukt nog net zijn wiel voor dat van Quintana. Dus eerst Grootselijke, dan Quintana. Nee, eerst Grootselijke, dan Contador, dan Quintana en dan Igor Anton. Ik hoop dat u het allemaal nog een beetje bijhoudt. Maar wat een finish hier hoor. En wat een ongelofelijke patat die uitgedeeld wordt. Wat een knal die uitgedeeld wordt door Christopher Froome. Hier komt nog een verliezer. Hier komt Purito, hier komt Rodriguez. Joaquin Rodriguez. Ook van hem hebben we meer tegenstand verwacht. En hij heeft het niet kunnen waarmaken. Hij komt nu pas over de streep en zo rapen we de een na de ander op. Ze hebben allemaal billenkoet gekregen van die ene man van Christopher Froome, de toerwinnaar. tourwinnaar. Ja, hij wint als dus de achtste etappe vandaag. De eerste bergrit in deze tour. Bart Voskamp, wat een <coughs> zinderende ontknoping. Nou, zo zinderend hadden we hem niet verwacht, maar uh, nou, we zeiden al van, ze zijn wat, wat van Plan Team Sky, want die trok al zo in de afdaling hard door. Die begonnen zo vol te rijden aan de klim. Maar uh, Vroom, die rijdt al op 7 kilometer voor de finish weg. Nou ja, normaal, uh, normale situaties van andere toeren die we hebben gezien met Wiggins, was natuurlijk aanklampen en erbij blijven. Nou, deze renner valt in ieder geval aan en al heel vroeg. Nou ja, we zien, uh, we zien het resultaat. Hij uh, elimineert gelijk uh, Evans, uh, Rodriguez, Slack en uh, ja. Echt helemaal geweldig dat we gewoon twee Nederlanders ja. zo kort in een rit hebben staan, in een bergrit. Hoe lang ja. is dat geleden? Dat ja, is echt ja. super. Ja, fantastisch gereden door, door Mollema en Tendam natuurlijk. Um, de, de oh, we gaan nou snel naar Steven. Die staat bij Louderens Tendam. Steven. Louderens, jij komt over de streep, je hoort dat je vijfde bent. Ja. Dat betekent dat je in l kan moet en je zegt verdomme. Ja, nou nee, ja, het rijden naar beneden, gaan ga het hotel. We wel. Om 130 uur te rijden, dus uh, het zal niet voor uh, tien uur zijn dat we vanavond op tafel zitten, denk ik. Met massage en handel en zo. Maar, uh, ik, ja. had een, ik had een lyrische louders er dan eerlijk gezegd ben naar Nico van verwacht. Nee, nee, het ging heel goed. Uh, een beetje verwarring om te slot nemen. Nico zei me ooit dat ik moest doorrijden. De uh, laatste kilometer zag ik opeens Boukneur nog sterk om opzetten. Dat heb ik ook nog hard en nog een slok gegeven. <laughs> ik slokte die hij me het laatste sprintje er nog even af. Ja. Maar uh, ja, ik denk als we van tevoren 4 uh, en 5 hadden gezegd dat Nico.. Uh... En dan neemt een slotwater. Wat zei je als laatste woorden? Dat Nico tevreden was geweest. Dat lijkt, dat lijkt mij inderdaad ook. Uh, vooral omdat er vandaag heel veel klasse mensen al naar af zijn gegaan. En jullie daar bijvoorbeeld we er door weg. Ik bedoel, ja, uh, dat had je van tevoren toch ook niet verwacht, neem ik aan? Ja, ik voelde me eigenlijk nog heel goed op je laatste klim. En op uh, het moment dat, ze, dat ik moest lossen was eigenlijk omdat Rodriguez voor me lost. Ik dacht, ja, dan los ik mee, weet je wel. Maar ja, die, die stopte helemaal. En toen ben ik met doorgereden, omdat Nico het in mijn oortje zei. Ik wist ook niet waar Bouken zat. En op dat moment reed, ja, kon ik door naar voren. En daar, daar ben ik gewoon door steady state heen gereden. En uh, ja, even in het wiel blijven plakken en toen denk ik, nou ga ik op, op, op, op jacht naar Van verder. Die kon ik jammer genoeg net niet pakken, ook omdat ik Bouken zag komen en dat heb ik gewacht. Maar uh, ja, ik viel het laatst ook een klein beetje stil, denk ik, voor in de afdaling van de playaire. Dus, ja, ik, ik had twee bidonnen bovenop aangepakt en ik vloer één volle uh, met uh, suiker. Ja, dat, en uh, geen tijd meer om iets aan te pakken. Dus laat je het slotteklimmer minst keren drinken. En misschien dat je de laatste twee kilometer net even opbreekt, maar uh, ja... Ik had al vanochtend als je me gezegd dat vijfde, dan uh, ik ervoor getekend. Ik wist dat ik goed was. Ik voelde me de hele week al goed. Ik heb me een beetje rustig gehouden op het zitten van juli, ik heb me niet te veel laten zien. En, uh, ja, lekker rustig. En, uh, ja, er komt nog een derde week aan. En, uh, veel jongens die nu vooraan staan, die gaan er tussenuit wegvallen en dan gaan er misschien nog wat komen opzetten. De derde week is loodzwaar. Het duurt nog even voordat we daar zijn. Joop zou zeggen, Parijs is nog ver. We ja, die hoor één... ik zojuist ook al voorbij komen. ja, nou ja We hebben maar één berg het gehad en dan komen we komen er nog een stuk of zeven. Ja, maar toch, ja, uh, Froome die, uh, die, die wint hier. Maar voor de rest wil ik zeggen, er vallen heel veel klassementsrenners af. Uh, we kennen jou als, als knecht van Boukenbolle maar. dit moet jou toch wel een enorme stimulans geven. Natuurlijk ja, uh, ben ik blij met hun prestatie hier. Wat ik zeg, Nico die zei al op de te clip tegen me dat ik moest doorrijden. Dus zo'n gemecht was ik ook weer niet. Want anders had ik wel met Bouke gebleven. En uh, het laatste heb ik wel nog op hem gewacht. Was, dat was ik... jij beter vandaag aan Bouke Mollema? Nou ja, kijk, uh, hij uh, wordt vier en ik word vijf. Dus Bouke was beter. Misschien was het beter geweest als ik meteen had gewacht. Alleen op dat moment was het zo... Uh, ja, dus zag ik niks achter me in de koers. En op dat laatste lange rechte stuk omhoog zag ik opeens een groen shirt komen. Dus ik denk, ja, nou, dat is Bouke. Nico wist het ook niet, want die zei uh, Laujara het vierde plek en Bouke achtste plek ofzo. En die was alleen maar aan het aanmoedigen dat ik moest doorrijden. Nou, Rouderstedam, dankjewel. Gio, okay, met het klassement. Gaan, ja, we gaan meteen verder hier op de finish. Want echt, als je de uitslag bekijkt, als je het klassement bekijkt, dan geloof je je oor, ogen niet. Eh, ook je oren trouwens niet als je het hoort. Van eh, deze eerste bergetappe. Christopher Froome dus als eerste. Dan Richie Porte op 51 seconden. Val verder op 1-08. Bouken Mollema 1-10. Laurens Stendam op de vijfde plek op 1-16. En dan Contador op 1.45. We komen er dadelijk wel op terug op het slagveld. Maar Bauke Mollema vierde in het algemeen klassement. Laurens Dendam, vijfde in het algemeen klassement. Ervoor staan alleen nog Vroompoort en Valverde. Dat is een tijd geleden dat we dat meemaakten hier in Nederland. Zometeen natuurlijk nog een uur de tijd om uitgebreid na te praten. We willen Mollema natuurlijk horen. We willen Vroom natuurlijk ook horen. Want wat een prestatie heeft hij geleverd vandaag. Hij gaat vier aan de leiding dus in het algemeen klassement. Christopher Vroom, hij werd verwacht natuurlijk daar. Maar die twee Nederlanders, ongelooflijk. Zometeen nog een uur dus. Radio Tour de France, na vijf uur. De afgelopen week beleefde Egypte zijn tweede revolutie. Of was het een ordinaire koep? Oordelen en interpretaties vliegen ons om de oren. Advocaat en ondernemer Mauritius Wijfels, al jaren zeer actief in Egypte... krijgt een uur de tijd voor zijn analyse. Op Radio 1. Morgenavond van 7 tot 8 in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten.